De ontwikkelingen in Egypte zijn volgens president Obama onomkeerbaar. In een tv-interview zei hij verder dat hij niet weet... wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden... en dat Amerika niet kan dicteren wat er in Egypte gebeurt. Op het Tahrirplein in Cairo schoot militairen aan het begin van de nacht in de lucht... om de betogers te verjagen, maar dat mislukte. Het lichaam van Zahra Baghami, de Iraans-Nederlandse... die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven... De wereldomroep heeft dat via via vernomen van de dochter van Bagrami. Die kreeg te horen dat de begrafenis al begonnen was... in een stad op 400 kilometer afstand van Teheran. Daardoor kon ze nooit op tijd bij de begrafenis zijn van haar moeder. Een vissersboot met aan boord 31 Noord-Koreanen... is afgedreven naar Zuid-Koreaanse wateren. Het schip werd opgemerkt bij het betwiste eiland Yongpyeong. Op het vasteland worden de opvarenden verhoord. Mogelijk zijn de Noord-Koreanen verdwaald in dichte mist... Juist morgen houden de twee Koreas militaire besprekingen om de spanningen tussen de landen te verminderen. Op de A27 bij Breda heeft een bestuurder van een gestolen auto een politiewagen geramd. De agenten bleven ongedeerd. De man reed na de aanrijding door. Hij had de auto eerder op de avond gestolen en reed met snelheden van zo'n 200 km per uur over de snelweg. Bij de aansluiting met de A58 vloog hij uit de bocht. De politie heeft de man aangehouden. De Super Bowl, de finale van het American Football... is gewonnen door de Green Bay Packers. In Dallas in Texas versloegen ze de Pittsburgh Steelers met 31-25. Het was voor het eerst in de geschiedenis... dat de cheerleaders ontbraken bij het sportevenement van de VS. Dat komt doordat het in de thuisstaten van de teams... tijdens het seizoen te koud is voor de kortgerokte cheerleaders. En dan het weer, vooral in het Zuidoosten eerst enkele opklaringen. Vanmiddag overal bewolkt en zacht, met maximaal tussen 7 en 11 graden... De zuidwestenwind neemt aan de noordkust toe tot hard, bij de wadden tijdelijk tot stormachtig. Vanavond vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 7 februari. Een zachte dag. De vraag is of dat zo zal zijn in Egypte. Het openbare leven komt wel weer enigszins op gang. De beurs in de banken zijn weer open. De ambtenaren gaan aan het werk. Onze verslaggevers staan op het punt te vertrekken. We spreken Sander van Hoorn. Zijn cover staat klaar. En Hans-Jaap Melissen, die voorlopig nog wel in Cairo blijft. Ook een gesprek met Omar Afifi. Hij helpt de demonstranten in Cairo met actie voeren. Dat doet hij dan vanuit zijn appartement in de Amerikaanse staat Virginia. En in in Nederland moest het opnieuw, de rechtszaak tegen Geert Wilders. De rechters zijn vervangen, de stukken weer gelezen... en ook wij zijn erbij aanwezig. Onze verslaggever Joris van der Kerkhof die werpt zich vanochtend... tussen Bouwend Nederland. Hij is op de internationale bouwbeurs in Utrecht. En de grote vraag is natuurlijk, gaat het weer een beetje met ze? Verder het succes van tablets, voetbal van het weekend... politiek van het weekend met GroenLinks... en Dierenpark Emmen heeft er een nieuwe bewoner bij. Gisteren is daar een olifantje geboren. Het gaat goed met moeder en zoon... Al is zo'n lief wel wat aan de kleine kant voor een olifant. Dat en neer in het Radio 1-journaal tot half tien. Dat kunt je dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. De ontwikkelingen in Egypte zijn niet meer te keren. Dat zegt president Obama in een interview... met het Amerikaanse televisiestation Fox. Hij zei dat hij niet weet wanneer de Egyptische president Mubarak zal aftreden. Dat weet alleen hij, aldus Obama. Only he knows what he's going to do. Uh, but here's what we know is that Egypt is not going to go back to what it was. The, the Egyptian people want freedom. They want free and fair elections. They want a Amerika heeft aangestuurd op een betekenisvolle verandering van de situatie in Egypte. En so wat we hebben gezegd is, je moet nu een overgang beginnen. Mubarak heeft al besloten dat hij niet voor een nieuwe verkiezingen wil Zijn term is op dit jaar. En wat we hebben gezegd is, laten we ervoor zorgen dat je alle groepen in Egypte bij elkaar brengt. Laat het Egyptische volk een beslissing nemen. Wat is het proces voor een ordelijke overgang, maar een overgang die betekenisvol is? Nog altijd zijn er demonstranten op het Tagierplein in Cairo. Aan het begin van de nacht schoten militairen nog in de lucht... in een poging het plein leeg te vegen. Maar toen dat niet lukte, hielden ze er ook weer mee op. De Nederlands-Iraanse Sarah Bahrami is gisteren in Iran begraven. Dat meldt de Wereldomroep op basis van informatie... van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Gradi. Die heeft het weer van Bahrami's dochter, die in Teheran woont. Sarah Bahrami werd vorige week in Iran geëxecuteerd wegens drugsbezit. Haar dochter is door veiligheidsdiensten op de hoogte gebracht... van de ter aarde bestelling van haar moeder... zegt de woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie. De uh, politie in Iran... Bel de dochter van mevrouw Bahrami, Benafshinayyapur. En zij vertellen tegen haar, ze zijn bezig om de begrafenis van mevrouw Bahrami te voorbereiden. En als ze willen, kan een van hun familie aanwezig zijn of getuige zijn voor het begrafenis van mevrouw Bahrami. Die begrafenis zou 400 kilometer van Teheran plaats hebben gevonden, in het noorden van Iran. Maar de familie kon niet op tijd aanwezig zijn. De veiligheidsdiensten zouden ook nog een waarschuwing hebben gegeven. Nadat de veiligheidspolitie heeft hij wel tegen de dochter van mevrouw Bahrami verteld. En bedreigt haar dat ze mogen niet een herdenking van haar moeder in de moskeeën of een van de ruimte in het openbaar te houden. En als ze dat houdt. Heeft van haar consequentie. Dat betekent arrestatie of wat dan ook. Volgens de woordvoerder duidt de gang van zaken erop dat de 45-jarige Bahrami om politieke redenen is terechtgesteld en niet om drugsbezit. Het is een verboden voor de politieke gevangenen, niet alleen voor mevrouw Bahrami, voor alle andere politieke gevangenen die worden geëxecuteerd in Iran. Er is verboden om herdenking voor hen te houden. En dezelfde situatie, of hetzelfde geval voor mevrouw Bahrami. Van politieke gevangenen zouden de lichamen nooit worden teruggegeven... omdat het regime in Iran bang is dat de begrafenis een manifestatie wordt. De executie zorgde in Nederland voor veel ophef. Minister Oerin Rozentaal van Buitenlandse Zaken erkende afgelopen donderdag nog... dat hij steken heeft laten vallen in de aanloop naar de executie van Bagramen in Iran. De politie en het leger in Brazilië hebben negen sloppenwijken in Rio de Janeiro bezet. De actie richt zich tegen drugsbendes die de macht in de sloppenwijken hebben. Bij de actie zijn grote voorraden wapens en drugs en een aantal gestolen auto's en motoren in beslag genomen, zegt correspondent Robert-Jan Vrielen. Voor de derde keer in drie maanden... zijn ze een, een complex van sloppenwijken, favela's, binnengevallen... Eh, met 17 panzerwagens, iets van 850 eh, politieagenten. En het doel daarvan was natuurlijk eh, ja, de controle over die wijken over te nemen... waar tot voor kort de druk die de baas waren. Bij eerdere acties van politie en leger... kwamen tientallen mensen om door schietpartijen over en weer. De acties zijn allemaal ter voorbereiding... op de komst van heel wat sportiefhebbers. In 2014 en 2016... Uh, zijn er hele belangrijke sportevenementen in Rio de Janeiro, namelijk het WK voetbal en de Olympische Spelen. En ja, de regering is natuurlijk alles aangelegen om ervoor te zorgen dat voor die tijd de stad veilig is. En die sloppenwijken en vooral de, de daaromheen is veel onveiligheid. Dus ze zijn bezig met, de, met het bezetten van die sloppenwijken. En met het terugbrengen eigenlijk van de staat naar die sloppenwijken. Het drugsvrijmaken van de sloppenwijken en het plaatsen van politieposten zou de veiligheid in de wijken terug moeten brengen. Vandaag wordt de definitieve uitslag van het referendum in Zuid-Soedan bekend. Maar het staat al vast dat een ruime meerderheid van de Zuid-Soedanese... voor afsplitsing heeft gestemd. Onze correspondent Koert Lindijer was bij het begin van de stemtelling aanwezig. Succession! Succession! Succession. De hoogste functionaris van het stembureau leest het voor. Waarnemers kijken ernaar en...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 Gisteren kwamen bij een opstand in het leger in Zuid-Soedan nog 50 militairen om. Het Soedanese leger moet worden opgesplitst nu het zuiden zich zal uitroepen tot onafhankelijke staat. Veel militairen die uit het zuiden komen voelen er niets voor om terug te keren naar het noorden als Zuid-Soedan officieel een land wordt. Er is onderling steeds meer oneenigheid, bijvoorbeeld over het verdelen van de wapens. De autoriteiten vrezen dat die oneenigheid nog zal toenemen. En vandaag wordt in Amsterdam het proces tegen PVV-leider Geert Wilders hervat. Die staat terecht voor de belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat jegens hen. De rechtszaak tegen Wilders wordt opnieuw gedaan nadat in oktober de rechters moesten worden vervangen. De rechters in het proces Wilders zouden de schijn van partijdigheid hebben gewekt, zei de voorzitter van de wraakingskamer destijds. Daarom vindt de wraakingskamer de vrees van verzoeker dat de beslissing van de rechtbank getuigt van een zekere mate van vooringenomenheid begrijpelijk. En in die omstandigheden die dit verzoek te worden toegewezen. Het verzoek wordt dus toegewezen. De zitting zal worden onderbroken of althans geschorst. En op een later moment zal de een andere uh, kamer de, zitting op, uh, de behandeling van de zaak opnieuw aanvangen. Dank u wel. En dat is dus vandaag. De zitting wordt vanaf 10 uur rechtstreeks door de NOS uitgezonden. Dat gebeurt op Nederland 1 en op het digitale themakanaal Journaal 24. En uiteraard is het ook te horen op Radio 1. E. De effectenbeurzen zijn afgelopen vrijdag zonder hoge pieken of diepe dalen gesloten. DAIX in Amsterdam eindigde met een winst van 0,2 De Dow Jones van 30 grote fondsen sloot met een stijging van 0,3 En de Nasdaq, van belang voor de stemming in de technologie sector, sloot de week af met een verlies van 16e procent. In Japan wordt al hier gehandeld. De Nikkei staat op dit moment op een winst van 17e procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Kijk dan op nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Tien minuten over zes, rockgitarist en zanger Gary Moore is overleden. De Noord-Ierse artiest overleed gisteravond in een Spaans hotel aan hartaanval. Moore maakte deel uit van meerdere rockbands zoals Skid Row en Thin Lizzy. Bekendst werd hij met zijn solo hit Still Got The Blues.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 Still Got the Blues van Gary Moore, een hit uit 1990. Gisteren overleed Moore. Hij was, uh, hij was, niet oud. 58 jaar is hij uiteindelijk geworden. Still Got the Blues. Dat geldt misschien ook wel voor bouw het Nederland. Joris van de Kerkhoff, goedemorgen. Hè? Goedemorgen. La. Dat is volgens mij de grote vraag. Hè? Hoe gaat het met de bouwers? Jij, jij duikt vandaag vanochtend uh, een beetje in bouw het Nederland. Hè? Waar, waar ga je heen? Ja, dit bouw in Nederland komt bij elkaar vandaag, morgen en de komende dagen in de jaarbeurs uh, in Utrecht. De internationale bouwbeurs, uh, internationaal, want uh, bijvoorbeeld, er uh, komt ook een grote delegatie uit Wit-Rusland. Ik weet niet hoe het daar is uh, met het bouwen, maar dat, uh, die, zij zijn vooral bedoeld hoe het hier gaat uh, in Nederland uh, met het bouwen. Um, inderdaad, of de blues uh, uh, weer terug is, of dat ze uh, het idee hebben van nou, laat maar zitten en dat ze in alle triestheid uh, bloesliedjes uh, gaan luisteren en uh, te veel gaan drinken. Uh, portaal uh, is het hier, want voordat we naar de jaarbeurs uh, gaan... want dat is nog niet open, uh, maar is gewoon op een bouwplek zelf uh, kijken hoe het, hoe het daar gaat. Dura Vermeer uit, uh, uit Houten bouwt hier uh, in Utrecht uh, Loevenhout. Uh, uh, <laughs> ze maken werk van wonen. Hier komen 117 koopwoningen en 91 hier Daar zijn ze mee bezig. Er is net een auto het terrein opgereden. Er is wel licht in een van de bouwketen. Daar zullen we straks maar eens naartoe gaan, na, na, na, na gaan. Kijken wat ze vanochtend allemaal gaan doen aan deze huizen die, die nog gebouwd moeten gaan worden. Het schijnt zo te zijn dat het vooral om duurzaam bouw gaat. Dat is heel erg populair deze tijd. Daar is nog, nog wel wat mee te verdienen. Uh, hoe dat begin jaren 70 was, waar toen wat mee te verdienen was. Toen was er ook een bouwbus en toen was er ook postbus 51. En toen werd er deze oproep gedaan. De Randstad Holland. Het deel van Nederland met de grootste dichtheid van bevolking... van kantoren, bedrijven en industrieën. Gelukkig is Nederland heel wat groter en ruimer dan de Randstad Holland alleen. En daarom is het goed dat ondernemers weten dat deze gebieden dikwijls grote voordelen te bieden hebben. Wanneer u in deze gebieden een nieuwe industrie vestigt... of uw bestaande bedrijf daarin verplaatst... ontvangt u tot 25% premie op de investeringskosten. Ook voor bepaalde niet-industriële bedrijven zijn er gunstige regelingen. Wanneer u de komende bouw- en verwarmingsbeurs bezoekt... gaat u dan even langs bij de stand voordelig vestigen... U bent welkom met al uw vragen. Heerlijk. Straks kijken of die voordelig vestigen er nog is, uh, lager. <laughs> uh, bouwen was toen in ieder geval... <laughs> kon je toen in ieder geval in de regio uh, tegen uh, een extra vergoeding... Uh, kijken wat voor een andere uh, regelingen er nu zijn. In ieder geval regelingen met, uh, met dat duurzaam bouwen. Mm. Ik ben benieuwd, Joris van de op. Vandaag is in Utrecht, er u wat rond op de internationale bouwbeurs. Het is eh, tien minuten voor half zeven. Wij gaan eh, praten over een conflict tussen Cambodja en Thailand. Er wordt rond de grens van die twee landen al dagen zwaar gevochten. Een oud conflict over een tempel is opgelaaid. En ook vanochtend, begrijpen wij, zijn er weer schoten gelost. Correspondent Michel Maas. Michel, gaat dit conflict inderdaad over een tempel?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 De tabletcomputer heeft de mini-laptop ingehaald. Afgelopen kwartaal gingen er in Nederland meer tabletcomputers... zoals de iPad bijvoorbeeld, over de toonbank... dan de zogenaamde netbooks, de mini-laptops. En die groei van de tablets zet uh, dit jaar alleen maar door. Terwijl de netbook ten dode is opgeschreven, zo lijkt het. In ieder geval zegt uh, Peter Vermeulen dat, van onderzoeksbureau IDC...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 Ja, je wordt er, niet, uh, wordt er niet heel rijk van. Nee, het gaat uh, zeg maar om de aantallen die, uh, die moeten het doen. Zeg maar. nee, je moet er veel van verkopen. Peter Vermeulen was dat en hij was in gesprek met Louis Dekker. Zes minuten voor half zeven. Goedemorgen, luister naar het NOS Radio 1-journaal. Mick Jagger eert Solomon Burk tijdens de komende Grammy Award-uitreiking. Aanstaande zondag is dat. Burk overleed afgelopen oktober op Schiphol, weet u nog? Vlak voordat hij zou optreden met De Dijk. Een van de meest gecoverde nummers van de Solzanger eh, is het in 1964 geschreven. Ja, ik kan wel doorgaan, maar ik mag dit helemaal niet draaien van de regie, hoor ik nu. Eh, zullen we zeggen dat u dat nog te goed houdt dan maar? Revolutie op afstand. We moeten naar Egypte. Was, eh, was hij politieofficier, maar drie jaar geleden ontvluchtte Omar Afifi zijn land. Nu helpt hij de demonstranten in Cairo met actie voeren. Vanuit zijn appartement in de Amerikaanse staat Virginia geeft hij tips. Vertelt ze waar ze zich moeten verzamelen en wat ze mee moeten nemen. Redacteur Jacqueline Ekman zocht hem op. Vanuit zijn kleine appartementje in Falls Church, Virginia... houdt hij de ontwikkeling in Egypte nauwlettend in de gaten. Kettingrokend. Omringd door mobiele telefoons en computers. Facebook aan, Twitter aan. You're very, very busy. Yes, yes exactly. am very busy, yes. Yeah, you haven't slept for a while. Twee, drie uurtjes slaap per dag krijgt hij. Dat al drie weken lang. Hij besloot om op YouTube een filmpje te plaatsen met een oproep om op de 25e de straat op te gaan. You gave them a plan. What kind of tips did you give them? We beginnen in de small street. We beginnen in 100 Point in Cairo en de kleine straatjes, daar zouden we beginnen. 100 plekken heeft hij aangewezen. En heeft ze verteld dat ze Egyptische vlaggen bij zich moesten hebben. En geen religieuze borden. En zo nog talloze tips voor de demonstranten om uiteindelijk deze grote demonstratie tot een succes te maken. En dat is het uiteindelijk geworden. Het it was, it was eventually a big success. They listened very well. They did what you yes, told them. He want, but they need only the plans. Everybody he wants, but he don't know how to do that. When, where? I gave. Him, I answer like I gave him my experience, like a police, a former police officer, and I gave him everything. What he take with him? Bottle water because he stay uh, sandwich. Goede schoenen, water meenemen. Allemaal dat soort handige tips. Uh, dingen die hij kan weten als politieofficier... die handig zijn en Not veilig zijn. Een doekje, zegt hij, voor je mond. Ja, en, en warme kleren. En, en stevig kleren voor als je geslagen wordt. Neem voedsel, neem proviant mee. Want hij hield er natuurlijk al rekening mee... dat zijn demonstratie niet na een dag voorbij is. Wat zal nu gebeuren? Wat happen met Mubarak Mubarak zal blijven. Wanneer? Wanneer zal hij blijven? Uh, een paar dagen. Misschien een paar uur, misschien een paar dagen. We kunnen meer druk uitoefenen, maar we moeten onze revolutie heel vredig maken. De NOS SW Twente profiteerde gisteren niet van de nederlaag van PSV. Eerder dit weekend. Twente had koploper kunnen worden bij een overwinning op SW Utrecht. Maar ja, de ploeg speelde gelijk met 1-1. Doelpuntenmaker Nasser Chatli baalde van de kans die hij miste. Ja, en uh, dat is nu uh, denk ik de derde keer dat. Uh, we konden die, die eerste plaats uh, pakken. En uh, dat doen we niet. Dat is echt ruststellend voor ons. En uh, ik denk dat uh, van, vanmiddag. Uh, meer Had dus meer ingezet voor Twente. Nu heeft de ploeg evenveel punten als PSV. FC Groningen won met 7-1 van Willem 2. Tim Mataf scoorde drie keer. Een scheidsrechter Kevin Blom deelde drie keer een rode kaart uit. Waarvan twee aan Willem II spelers. Met name de rode kaart van Arjan Swinkels was na afloop het gespreksonderwerp. Blom zag een hensbal in een actie van Swinkels... waarin hij de bal met zijn kruis over de achterlijn speelde. De aanvoerder van Willem II was woest. Ik krijg hem gewoon midden, ik krijg hem gewoon in mijn kruis. Mijn handen zijn niet eens in de buurt geweest. Ik heb, hem niet, ik heb hem niet eens aangeraakt. Ik krijg hem gewoon precies in het midden. Ongelooflijk. Ik vind het werkelijk waar ongelooflijk dat, dat hij daar... Dat hij weer een rode kaart durfde te geven. Maar ja, daardoor is wel meteen heel de wedstrijd weer uh, naar de knoppen. En uh, ik, ik dan, net wat ik net zei, het is niet dat we hem dan hadden gewonnen... maar dan had je er nog een wedstrijd van kunnen maken met een man meer. En uh, wederom een uh, fantastische beslissing van Kevin Blom... waardoor de wedstrijd gespeeld is. Met zijn kruis, dus een kruisboog. En niet met zijn hand, al dus winkels. Feyenoord en Vitesse speelden gelijk. In Arnhem werd het 1-1. Jerichlijs Almelo won verrassend met 1-0 van Rora Jesse.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 Nederlandse tafeltennister Lijau heeft voor de vierde keer... in haar loopbaan de prestigieuze Eurotop 12 gewonnen. In Luik versloeg ze de Wit-Russische Victoria Pavlovich met 4-0. Met haar vierde zegen even ze een record. Maar dat doet Lijau niet zoveel. Ja, ik weet helemaal niet alleen die man, die, die, die spreker... volgens heeft tegen mij gezegd... als jij wen, dan, dan ben je al vierde keer, het tweede van die vierde keer gewonnen hebben. Ja, ik zei, ja leuk. <laughs> ja, leuk, meer niet. De Jouw komt met haar vier Europese top 12-overwinning op gelijke hoogte... met een Hongaarse Beatrix Kishasi. Ook batman onder Dikki Paljama had de kans op een record. Hij ging voor zijn tiende Nederlandse titel. Maar helaas, in de finale was Erik Pank te sterk voor hem. De beslissing viel pas in de derde game. Pank pakte de overwinning met 26-24. Ja, dat, was, uh, dat zie je niet vaak... Uh... Ja, op We hebben al vaker zulke wedstrijden gehad. Dus ja, het is weer gebeurd. Voor Erik Pang was het de derde nationale titel op rij. Yao Li, eh, Li, moet ik zeggen, leverde dezelfde prestatie bij de vrouwen. Ze won in de finale van Judith Meulendijks. Tot slot nog even naar het wielrennen. Lars Boom heeft de proloog van de ronde van Qatar gewonnen. Hij was op het circuit net wat sneller dan wereldkampioen tijdrijder Fabian Cancellara. Skiedler-coureur Tom Velers eindigde...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 Het vasteland worden de opvarenden verhoord. Juist morgen houden de twee Korea's militaire besprekingen om de spanningen tussen de landen te verminderen. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. De wind die is inmiddels flink in kracht afgenomen, maar dit duurt niet lang. Want ook vandaag gaat het weer hard waaien. Het lijkt er overigens wel op dat dit voorlopig de laatste dag is met onstuimig weer. Op dit moment is het zo'n 7 tot 9 graden. Het is daarbij zo'n half tot zwaar bewolkt en overal droog. Nou, in de loop van de ochtend neemt de wind dus in kracht toe. Vanmiddag komt er een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind te staan. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied neemt de wind toe naar hard mogelijk stormachtig, windkracht 8. En daarnaast is er ook weer kans op windstoten van zo'n 80 tot 90 km per uur. Verder is het wisselend bewolkt en blijft het een groot deel van de middag droog. De meeste kans op zon die is weggelegd voor het zuiden. En dat vandaag zo'n 8 tot 11 graden. Nou, aan het eind van de middag en beginavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. en Het regengebied trekt vanavond over het land. Vannacht wordt het droog, klaart het op en dan neemt de wind ook in kracht af. De minima liggen dan rond een graad of 4. Morgen is het vrij zonnig en droog en wordt het zo'n 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de Nederlandse wegen is nog niet zo heel veel aan de hand. Bij elkaar staat er nu ruim 20 kilometer file. Ik noem de drie files die de meeste vertragingen opleveren. Dat is er eentje op de A15 van Gorkum naar Europoort... bij Rotterdam-Charloes, 5 kilometer na een aanrijding. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lixmond, 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... voor knooppunt Hoevelaken, 3 kilometer.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 Van experts kun je meer verwachten. Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven uur. luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Egypte. Voor de dagelijkse protesten op het Tagierplein in Cairo... stond Egypte vooral bekend om zijn piramides en de archeologische vondsten... met als bekendste ambassadeur daarvan de Egyptische archeoloog Dr. Zahi Hawass... We went inside the burial chamber and we found this mummy, completely by accident. Al dus een opgewonden Hawass over de vondst van een mummie in een van de vele televisieprogramma's waarin hij optreedt als Egyptisch bekendste archeoloog. Hawass is een graag geziene gast op National Geographic of Discovery Channel... vanwege zijn charismatische en aanstekelijke manier van vertellen. Het is heel belangrijk om om wat er happened. Deze vrolijkheid bij archeoloog Hawass verdween. toen het Egyptisch Museum in Cairo. doelwit werd van de demonstranten. Op een weblog op zijn site houdt hij dagelijks bij hoe het gaat. met de verdediging van Egyptisch mooiste schatten. Een foto van hem. met een bezorgd hoofd. druk telefonerend. geflankeerd door twee soldaten met geweer aan de aanslag. moet de ernst van de situatie weergeven. Geen wonder dat hij gisteren opgelucht in een interview met de BBC meldde dat de meeste musea en monumenten onbeschadigd uit de strijd zijn gekomen. The Egyptian people and the army and the security of the Antiquities Department guarded all the money of Egypt. And this is why the Valley of the Kings is safe, the pyramids safe, 24 museums are safe. De 70 objecten van het Egyptisch Museum in Cairo zijn kapot gegaan. Deze worden volgens Hawass zo snel mogelijk gerestaureerd zodat het museum vanaf deze week zijn normale functie weer kan vervullen. And I'm very proud to announce to the world that what happened of the broken 70 object in the Cairo Museum and there were not mummies. What is broken in the Cairo Museum? I'm going right now after I leave you to do the restoration. Of the 70 that were Hawass is zelf ook als een ander mens uit de strijd van de afgelopen dagen gekomen. Hij is gepromoveerd tot minister van oudheidkunde en archeologie in het nieuwe kabinet van president Mubarak. Hij is dan ook meer dan positief over zijn president. I think the president is fine, and he was a kind man and a good man, and I myself always respect this man, and I would like this man to stay and continue. Havas mag dan wel minister zijn, maar de archeologie is toch zijn eerste liefde. Dat blijkt wel uit zijn slotzin van het interview. Ik zeg altijd aan de mensen als de piramides en het Kaira museum veilig zijn, wordt Egypte veilig. Uiteraard in de loop van de ochtend nog veel meer over Egypte. Ik ben natuurlijk erg benieuwd hoe het bijvoorbeeld gaat in Cairo. Of er nog demonstranten op het Tagierplein zullen zijn. We schakelen rond zeven even met Sander van Hoorn, ons verslaggever in Egypte. Die staat trouwens met zijn koffers klaar, want gaat vertrekken uit Egypte. En na achter praten we met Hans Jaap Melissen, die nog wel in Cairo blijft. Goed, naar Nieuws uit eigen land. Nieuwe rechters, dezelfde verdachten. Het proces tegen Geert Wilders moet over en begint vandaag opnieuw. Vijf vragen. Waar draait het ook alweer om? Het proces draait om de vraag of PVV-leider Geert Wilders... met zijn uitlatingen over de Koran en de islam... aanzet tot haat en discriminatie van moslims. Wilders heeft de islam fascistisch genoemd. En noemt de Koran een ellendig boek dat verboden moet worden. Dat was aanleiding voor moslimorganisaties, advocaten... en individuele burgers om aangifte te doen. Wegens belediging, haatzaaien en discriminatie. Het Openbaar Ministerie wilde hem niet vervolgen. Maar het gerechtshof in Amsterdam dacht er anders over en dus is er een proces. Waarom moet het proces nu over? Wilders en zijn advocaat Bram Moscovic hebben twee keer een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechters. Omdat ze de schijn van partijdigheid wekten. Eerst rechtbankvoorzitter Jan Moors als hij zich uitlaat over het zwijgrecht waarop Wilders zich beroept. De rechtbank heeft het dossier gelezen, maar de rechtbank leest ook kranten en kijkt ook televisie tegenwoordig.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 Maar er waren toch meer incidenten. Ja, een mevrouw in de zaal bijvoorbeeld wilde weg. Omdat ze de film Fitna niet wilde zien. Rechter Moors zegt dan dat hij zich dat kan voorstellen. En dat het geen probleem is. En dat is tegen het zieren van Moskowitz. Moet u zeggen, voorzitter.? dat U zegt, ik kan het me voorstellen. Ja. ja. Dat ik me dat niet kan voorstellen dat u dat zegt nu. Ja, ik kan. Ik kan voor de duidelijkheid. Nee, maar ik wil niet vervelend zijn, ja. maar. Ja. Ik vind niet dat dat kan, eerlijk gezegd. Op de dag dat de tegenstanders van Wilders aan het woord komen... is er ook gedoe. Advocaat Nico Stijnen is slecht te volgen... en wordt door de rechter onderbroken... omdat hij zich uitspreekt over het openbaar ministerie. Advocaat Mohamed Ennaïd richt zich rechtstreeks tot Wilders... in plaats van tot de rechter. En dat mag niet. En een andere advocaat, Michiel Pestman, wordt ook tot de orde geroepen... omdat hij de aanval opent op het OM. Dit weekend werd bekend dat Wilders Schalken wil laten vervolgen. Heeft dat nog invloed op het proces? Nee, dat staat er los van. Eerder maakte Wilders wel bekend dat hij Schalken gaat oproepen als getuige in zijn proces. En wat gaat er vandaag gebeuren? Het proces begint met een regiezitting. En nadat de rechters de persoonlijke gegevens voorlezen, krijgt de verdediging het woord. Het is de vraag welke tactiek Wilders en Moscovici gaan toepassen. Ze kunnen bezwaar aantekenen tegen de dagvaarding... of ze kunnen het OM en de rechtbank niet ontvankelijk verklaren. Op beide zaken zal het OM moeten reageren... en de rechtbank moet er dan een beslissing over nemen. Het is ook mogelijk dat Moscovici alleen gaat vragen om alle getuigen te horen. Ook de getuigen die vorige keer zijn afgewezen. En ook kan er een discussie komen of de zaak tegen Wilders... in zijn geheel zou moeten worden overgedaan of niet... Moskowitz is daarvoor het OM niet. Nou, u hoort het al. Er kan van alles gebeuren vandaag. U kunt de zitting live volgen vanaf 10 uur op Radio 1. Ook op Nederland 1 en het Journaal 24 kunt u de zaak volgen. En later in de ochtend in het Radio 1-journaal... zullen we even vooruitblikken met onze verslaggever die ter plaatse is. Bijna 6 miljoen toeristen bezochten vorig jaar het Indonesische eiland Bali. Ze worden aangetrokken door de stranden en de typische Balinese hindoe-cultuur... Maar het wordt er een beetje veel met toeristen. De gouverneur van het eiland waarschuwt voor een ramp en neemt noodmaatregelen. Mooie hindoe-plechtigheden en de zee. Dat zijn de trekpleisters waarvoor miljoenen toeristen per jaar naar Bali komen. Al die toeristen moeten slapen. En daarvoor bouwt Bali hotels. Maar al die hotels dreigen het kleine eiland nu te verstikken. Ze verbruiken te veel water. Zoveel dat het eiland dreigt op te drogen. Pool, also Niet alleen om te douchen, maar ook voor de zwembaden. Ze verbruiken een kubieke meter water per dag per kamer, zegt deze milieuactivist. One the daily for the one room. De gouverneur van het eiland heeft alarm geslagen... Hij wil de waterbelasting met 1000% verhogen en hij wil een stop op de bouw van nieuwe hotels. Bali heeft de eigen groei niet kunnen bijhouden. Er is niet alleen gebrek aan water. We hebben een probleem met het verkeer, met het water, met de elektriciteit en met het afval, zegt de directeur van het bureau voor toerisme. Hij is het absoluut eens met een bouwstop voor nieuwe hotels. Tijdelijk, tot alle problemen zijn opgelost. We hebben de regering gezegd dat ze eerst de infrastructuur in orde moeten hebben... en daarna kunnen er weer bouwvergunningen worden afgegeven. Ook het probleem van het gebrek aan water is volgens hem op te lossen. Er is water genoeg... Het is alleen op de verkeerde plaats. Waar, you know, we suggest... Het water kan worden omgeleid... of het toerisme kan beter over het eiland worden gespreid. Als dat maar goed gebeurt... zit er nog genoeg groei in het toerisme van Bali, vindt hij. De hotelbranche is het met dat laatste natuurlijk helemaal eens. Die wil doorbouwen. Wij zijn professionals... Ons werk is zoveel mogelijk toeristen naar Bali te halen, zegt deze manager. Maar ook hier zijn ze aan het denken gezet. Als ze nou eens ophouden met het bouwen van goedkope hotels. Not that just building everywhere hotel. Same category or same services as the existing Niet meer van hetzelfde. Not added facilities. Dat soort faciliteiten en dat soort toeristen hebben we genoeg. Maar dure, mooie hotels, daarvan heb je nooit genoeg. Een authentiek hotel with style. Wow, dat is something nice, you know. Expensive. that is what we need. Die kunnen we blijven bouwen, vindt hij. Hmm, een bijdrage van correspondent Michel Maas. Hij dadelijk nog geen 24 uur oud en al 90 kilo. Nou, hij zat aan de kleine kant, hoor. Het olifantje dat gisteren is geboren in Emmen... gaan we het zo over hebben, Eerst naar Helene de Geest... voor de verkeersinformatie. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, valt heel erg mee. Er staat uh, 30 kilometer file... maar dat is wel een beetje normaal, hoor, op maandagochtend. Het komt vaak laat op gang. Uh, de langste file staat op dit moment op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer... En uh, we verwachten uiteindelijk wel een drukke spits. Dat wordt uiteindelijk toch wel zo'n 250 kilometer, vrees ik. Maar dat is pas rond half negen. Oké, okay, ja. Ik kom op maandag ook altijd een beetje laat op gang. Ja, daar hebben we meer. mensen me dus blijkbaar <laughs> last van... Oké, okay. alleen tot later. Oké, okay. okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Joris van der Kerkhoff, hoe kom jij op gang op maandag? Oh, heel goed op gang, hoor. Ja? Ja, heel goed. Ja, maar de mannen hier, die vinden het ook wel lekker om een beetje rustiger op gang te komen. Waar ben je ook alweer? Volgens mij. Ja. Er wordt hier gebouwd. De bouwbeurs begint in Utrecht. En hier in Overvecht wordt ook gebouwd. Het ging er net over dat mensen wat langzaam op gang komen op maandag. Nou, Daar hebt u ook nou, niet echt last van. Maar wel lekker om eerst een kopje koffie te drinken. Bij alle andere uitvoerders. Dat klopt. Inderdaad. Want uh, Als je hier te laat in de keten komt en er staan mensen met vragen... dan heb je je bakje koffie niet rustig kunnen nemen. En dat is toch wel heel prettig om op die manier op te starten. Ja, dus. Oké, okay, de bouwbeurs uh, die begint. Uh, en voor ons reden om eens te kijken ho hoe het met de bouw uh, staat. U hebt de schoenen uitge uitgedaan en aangedaan. Dus uh, we kunnen naar beneden naar de bouw toe. Deze bouw is, heb ik van u begrepen, in 2009 begonnen. In juni 2009. Uh, was toen nog het idee van, uh, nou ja, door de crisis maar niet beginnen. Of dit stond echt vast? Uh, dit werk moest en zou starten. Dit uh, heeft met, uh, ook met de Utrechtse politiek te maken. Uh, het moest voor de zomer van 2009 moest het bestaande pand gesloopt zijn en het heiwerk uitgevoerd. En het portaal vastgoedontwikkeling, die hier uh, de koop- en de huurwoningen vertegenwoordigt, die heeft gewoon groen zijn gegeven om toch door te gaan. Daar waren wij als aannemer natuurlijk dolblij mee. Want normaal moet er dan 70, 80 procent al verkocht zijn en dat is in dit geval niet het geval. Uh, in dit geval heeft de portaal inderdaad besloten om dat niet te doen. Jasje aan. Hoeveel is er wel verkocht? Oh, daar is de jas. Hoeveel is er wel verkocht? Ik schat dat het hier rond de 50, 60 procent zit op dit moment. Oh, Oké. Okay. Dat is een risico. En niet het risico van jullie in dit geval, maar het risico van, de, van degene. <laughs> ja, het risico van degene die het risico neemt. Jullie zijn ook wel risiconemers, zelfs bouw, bouwbedrijf. Jullie ontwikkelen zelf ook? Jazeker. Hey, uh, wij ontwikkelen inderdaad zelf ook uh, projecten. En... Uh, dan komt het wel eens voor dat een project inderdaad later start... of tijdelijk even in de ijskast gezet wordt... omdat de verkoop uh, niet voldoende is geweest. Maar uh, in dit geval uh, hebben we geluk. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Goedemorgen. secretje aan het rollen, aan het, aan het opsteken van de bouwketen. Trapje naar beneden gelopen. Helmpje op. Uh, hier komen, hoeveel was het ook weer? 100 zoveel koopwoningen en hoeveel huurwoningen? Het zijn uh, 100, totaal 208 woningen... Onderverdeeld in 24 eengezinswoningen en 184 appartementen. Die dan weer onderverdeeld zijn in uh, 91 huurwoningen. Waarvan uh, 30 woningen voor een uh, stichting Rijnaarde. Voor uh, mensen met een niet aangeboren handicap. En die woningen worden ook helemaal speciaal aangepast en ingericht voor... Uh, die mensen. Ja, okay. uh, ook heel veel aanpassingen en speciale inrichtingen met, uh, met betrekking tot duurzaam uh, bouwen. Dat is helemaal in. Daar gaan we het straks over hebben. Wat uh, is deze meneer nu hier aan het, uh, aan het doen? Deze meneer die is een uh, kraan aan het opstellen. En die is uh, op dit moment bezig om zijn uh, schotten neer te leggen. Om zijn kraan af te stempelen, zodat hij niet omvalt. Ja, komt een beetje deze kant op. Dus we gaan maar naar, naar, naar achter. En die, zo, en die gaat zo meteen over dit gebouw heen. Gaat die uh, uh, materialen neerzetten voor een tuin in het kader van de groenvoorziening... een tuin aan te leggen op het dek, zeg maar, boven de parkeerplaatsen. Wanneer moet alles af zijn? Uh, wij hopen hier voor de, voor de komende bouwvlak gereed te zijn. En hebt u dan al een nieuwe opdracht voor daarna? Uh, ik zelf nog niet. We, we hebben nog wel genoeg werk in de pen zitten, dus uh, ja... We gaan eerst dit afmaken en dan, dan hoor ik het vanzelf. Ja, het bedrijf waar u bij werkt, daar gaat het goed mee, begrijp ik. Er zijn geen mensen ontslagen, maar misschien mensen zijn wel een beetje geholpen met van... u bent nu 55, ga maar eens even wat rustiger aan doen. Ja, we hebben inderdaad binnen, binnen ons bedrijf eens goed gebruik gemaakt van het natuurlijk verloop. En uh, er zijn inderdaad al een aantal mensen met uh, pre-pensioen en met de FUT gegaan. En uh, dat heeft bij ons in ieder geval niet geleid tot gedwongen ontslagen in het kader van de crisis. Oké, okay. nou straks gaan we het over duurzaam bouwen hebben. En dan staat deze kraan in ieder geval ook al wel, uh, wel stevig, hoop ik tenminste. Ja hoor. <laughs> Joris van de Kerkhof, tot later. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. We moeten even naar het dierenpark in Emmen, want het heeft er een nieuwe bewoner bij. Gisteren is voor de ogen van een paar honderd bezoekers een olifantje geboren. Directeur van dierenpark Emmen is uh, Frankwin van Beers. Goedemorgen. Goedemorgen. Een extra feestelijke dag heb ik begrepen, want u was ook jarig. Ik ben ook jarig, ja. Van harte, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Um, moeder en zoon, hoe gaat het met ze? Ja, gaat heel goed. Gistermiddag is uh, rond 12 uur... Uh, heeft uh, moeder Toenje en Nee heeft een, uh, een babytje gekregen. En eigenlijk vrij uniek, want ze heeft het uh, gewoon buiten gedaan. En uh, een aantal honderd mensen hebben dat uh, mogen aanschouwen. En dat is toch wel heel erg leuk. Want meestal uh, trekt de olifant naar binnen en uh, krijgt daar het kindje? Ja, het is, uh, van, uh, van alle keren dat het bij ons is gebeurd, is dit pas de tweede keer. Mm -hmm. En normaal gesproken doen ze het toch uh, rustig en een beetje afgelegen in de stal. Ja, en in dit geval gewoon uh, buiten, bij het publiek. Oké, okay. ja, dat is wel heel bijzonder. Dus iedereen heeft het kunnen zien en uh, het is goed gegaan met ze? Het is heel goed gegaan. Het is, een, uh, het is echt, een, uh, echt een kleintje. Weegt uh, tussen de 80 en 90 Zo. kilo. Het <laughs> uh, het maar een kleintje, ja. is maar een kleintje, maar ja, als je, als je de foto ziet... Dan, uh, dan zult u begrijpen wat ik bedoel. Het jong heeft inmiddels uh, gedronken. En uh, ja, het is nummer 22. Het 22 e jong wat wij uh, binnen het dierenpark Emmen hebben... En voor ons uh, de veertigste olifant die wij in Emmen hebben. Maar ik mag toch hopen dat nummer 22 niet zijn naam zal zijn? Nee, dat zal zeker niet zijn naam zijn. Nee, nee, nee, nee. Daar gaan we nog even goed over nadenken. Uh, wat dat gaat worden, daar nemen we altijd rustig de tijd voor. Maar dat, ga, dat gaat zeker goed komen. Ja, maar het wat, dacht, is wat dacht dat u het van, is. Ja. van Lara of Marcel? Misschien. <laughs> nou, wie weet, Lara. <laughs> <laughs> Bij deze. Hij, hij is aan u voorgelegd. U mag nou, ermee doen wat goed, u wilt. Ik ga hem doorgeven. Uh, uw dierenpaar kreeg in november een lening hè, van 1,4 miljard euro van de gemeente Emmen. Om het hoofd boven water te houden. Uh, ik kan me voorstellen dat dit, de geboorte van zo'n olifantje. wel uh, extra prettig is. Dat u wat extra bezoekers kunt gebruiken. Uh, uh, ja, nou, wij, wij kregen in, uh, in uh, begin november. of eigenlijk iets daarvoor kregen we een lening van 1,4 miljoen. Mm -hmm. om een, uh, een reorganisatie door te voeren. En die moest uh, voor 1 december. moesten in ieder geval de plannen helemaal zijn afgerond. Dat hebben wij uh, inmiddels gedaan. Uh, we hebben aan alle voorwaarden voldaan om uh, de steun te krijgen van de gemeente. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, ja. Uh, wat inhoudt dat wij in ieder geval de komende vijf jaar uh, verder kunnen. Ja, maar ik, mijn opmerking of vraag was eigenlijk: u kunt wel wat extra bezoekers gebruiken? Wij, ja, wij kunnen zeker extra bezoekers gebruiken. En daar gaat, uh, toen je nee gaat, daar uh, met de kleine zeker aan mee, uh, meedragen. En ik moet sowieso zeggen: we hebben eigenlijk sinds het, uh, het begin van het jaar. Uh, toch een redelijke babyboom uh, gehad. Ah, al. Dat is wel heel erg leuk. Uh, nou. we, hebben, we hebben onze gasten tot nu toe niet, uh, niet teleurgesteld. Heel goed. Um, uh, veel succes met het dierenpark en uh, uh, de groeten aan de moeder en zoon. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Ik van Weers, directeur van Dierenpark M. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Bij mij zakken in goedemorgen. Goedemorgen, op de voorpagina van de Volkskrant... een uh, foto van de protestactie op het Tagierplein in Cairo. Op de foto, uh, het plein waar legertanks met uh, ge militairen geparkeerd staan. De tanks zijn ingebouwd door mensen die op de grond zitten tegen de tanks aan. De een leest een krant, de ander een boek... en weer anderen kijken wat om zich heen. De kop boven de foto, betogers blokkeren tanks... doet meer activiteit vermoeden dan de foto laat zien. <laughs> Inderdaad. En NRC Next zet voor de lezer de drie grote rechtszaken van vandaag op een rij. De zaak tegen oud-bouwfondsdirecteur Jan van Vee begint. De zaak tegen Geert Wilders begint opnieuw. En die tegen Julian Assange. Assange. In de zaak van Wilders en Assange is volgens Nrc Next het sleutelwoord wantrouwen. Recht en politiek lijken hier volledig in elkaar verstrikt geraakt. In de vastgoedfraudezaak gaat het vooral om de geloofwaardigheid... van de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 Mensen trekken die autoriteit niet meer. Ze kijken ook televisie en ze zien Egypte. En de kans is groot dat er iets gaat gebeuren. Intussen is het regime bezig met tegenacties, staat in de volksland. Vorige week vrijdag hebben de imams in alle moskeeën... op last van het ministerie van Islamitische Zaken gepreekt over vaderlandsliefde. Bovendien is de Marokkaanse koning onlangs op bezoek geweest in Frankrijk... volgens Marokko-kenners om op hoog niveau te bespreken... wat er in eigen land aan de hand is. Straks is het uitzicht op mooi Urk bedorven, is te de lezend AD. Uitgerekend bij het mooie plaatsje... moet het grootste windmolenpark van Nederland verrijzen, staat in de krant. Maar de plannenmakers krijgen te maken met verzet. Urk pikt het niet. Volgens de burgemeester is het plan onvoorstelbaar. Vrijwel de hele Urkengemeenschap vreest dat dit beschermde dorpsgezicht verdwijnt... als het geflankeerd wordt door windmolens van 130 tot 200 meter hoog. Volgens burgemeester Jaap Kroon wordt het aanzien van Urk vernield... met molens die wel twee keer zo hoog zijn als de Utrechtse dom. Nou, of het protest vruchten af zal werpen moet afgewacht worden. De bel gaat in regelwoud, staat op de voorpagina van de Telegraaf. Want de administratieve lasten voor ondernemers... moeten de komende twee jaar met meer dan 740 miljoen euro dalen. Minister Verhagen maakt vandaag een groot pakket aan maatregelen bekend. En daarmee wil hij tegemoetkomen aan ergernis nummer 1 van BV Nederland. Nou, de ondernemers klagen al jaren steen en been over die lawine aan regels die ze voor een kiezen krijgen. Verhagen wil daar nu iets aan gaan doen, onder meer met de inspectievakantie. Als bedrijven drie jaar lang een goede reputatie hebben opgebouwd bij het naleven van regels, dan worden ze door controlediensten ontzien. En ook in de Telegraaf aandacht voor zeilmeisje Laura Dekker. Want ze is aangekomen op Bonaire. Op de voorpagina van die krant staat een gebruine Laura... vrolijk op haar boot een praatje te maken. Nou, dat is fijn. En in het AD tot slot... facelift eindigt vaak in drama. Volgens de krant lopen veel Nederlanders ernstige verminkelingen op... bij schoonheidsoperaties in het buitenland. Afgelopen jaar melden zich maar liefst 2500 slachtoffers... bij de Stichting Slachtoffers Cosmetische Artsen... na mislukte ingreep. Ja, en heel veel mensen gaan gewoon zelf naar het buitenland. En de meeste klachten gaan over die fillers-behandelingen, waarmee je dus rimpels kan over Zowel verzekeraars als de kamerfracties van PvdA en VVD... vinden dat er een inspectie moet komen. Europees niveau voor de gezondheidszorg. De Botox-inspectie. Nou ja, dat en meer in het kantoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur gaan wij naar Egypte. Wat vindt Zakelijk Nederland?